12 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Minister Ascher wil toezicht op uh, moskee-internaten. En desnoods willen dat wettelijk afdwingen. Want kinderen moeten daar veilig kunnen zijn. En ook kunnen integreren in Nederland. Maar dat is al zo. Vindt het Haagse gemeente uit Sleest. Kusuch. Hij mondde er ooit in zijn internaat. En als je Oekraïne zegt, zeg je Kiev. Sterker nog, het Maidanplein. Want daar is het felste verzet tegen het bewind van Janukovic. Maar wat willen de mensen buiten Kiev eigenlijk? Op het westelijke platteland of in de oostelijke steden? Zometeen een schets. Nu het NMS-jongonamer door meegens.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 De uitspraken van Ban in Sochi zijn opmerkelijk... gezien de internationale ophef over de mensenrechten in Rusland. Uit protest tegen de schending van de mensenrechten... en de omstreden wetgeving tegen homopropaganda... besloten verschillende wereldleiders niet af te reizen naar Sochi. Sony schrapt 5.000 banen wereldwijd... en gaat zich meer richten op smartphones en tablets. De computertak, waaronder het merk Vaio valt... wordt verkocht aan een investeringsfonds. Het Japanse elektronicabedrijf maakt al tien jaar lang geen winst meer... en ook het komend jaar wordt er gerekend op een fors verlies. Het aantal geboorten is vorig jaar met 5000 afgenomen naar 171.000. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS naar de bevolkingsontwikkeling. Vrouwen beginnen later aan kinderen... en volgens het CBS leidt uitstel vaak tot afstel. Ook het aantal huwelijken daalde met 6000 naar 64.000. Dat is het laagste aantal sinds 1944. Volgens het CBS komt dat door de economische situatie.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 Op de kust van West-Frankrijk is een Spaans vrachtschip op de rotsen gelopen en in tweeën gebroken. Het gebeurde in stormachtig weer in de golf van Biscayen. De bemanning is met helikopters van boord gehaald, niemand raakte gewond. Gevreesd werd dat een deel van de lading in het water terecht zou komen, maar het schip was bijna leeg. Het weer is nog zonnig, maar de bewolking neemt nu toe en later in de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen opnieuw regen, wel wordt het iets warmer en in het weekend blijft het wisselvallig.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 Hassan Kutschuk, gemeenteraadslid in Den Haag voor de Islam Democraten. We praten zo meteen met je over het verscherpte toezicht... dat minister Asje wil in jeugdverblijven, waaronder de moskee-internaten. Je hebt zelf op zo'n internaat gezeten. Wat is het leukste dat je daar ooit hebt meegemaakt? Uh, ik heb veel uh, vrienden gemaakt... Uh, maar ook, uh, ik heb uh, heel veel discipline uh, bij. Ja, discipline die je, je meekreeg was heel leuk. Die discipline ja? is altijd leuk hier. En, <laughs> en je werk, Willemijn? En, uh, ja, discipline was wel leuk, want daar had ik wel best wel nodig. Dat had dus, je hard uh, nodig. Ja, ja. dus uh, heel leuk eigenlijk. We gingen eens uh, op vrijdag gingen we altijd kamperen. Prachtig. Zometeen meer daarover. En ook hier aanwezig journalist Michiel Driebergen. Gisteren kwam hij terug uit Oekraïne. Uh, je gaat ons zo een schets geven van mensen buiten Kiev. Hier horen we natuurlijk alleen maar over de demonstraties in en rond Kiev. Leeft het conflict ook in de rest van het land? In West zeker, daar begon de revolutie eigenlijk. En in het Oosten inmiddels ook steeds meer. Alleen op een hele andere manier, kun je zeggen. En op welke andere manier, dat horen we zo. De nieuwsbv Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Minister, als je wil strenger toezicht op alle private internaten in Nederland, vooral over de moskee-internaten, maakt de minister zich zorgen. Het zou de integratie van kinderen belemmeren. En daarnaast moet de veiligheid en het welzijn van de kinderen op deze instellingen worden verbeterd. Bij mij zit uh, Hassan Kutchuk, fractievoorzitter van de Islam-Democraten in Den Haag. En uh, VVD, Tweede Kamerlid Malik Asmani, die is uh, op locatie in Den Haag. Goede. Morgen beide. Meneer Kutch, oh. ik zei net al, u heeft zelf op een. Uh, goedemiddag is het inderdaad, inmiddels. U heeft zelf op een internaat gezeten. U was toen uh, was het 12, 13 jaar oud. Ja, rond, een... ja rond die tijd. Ja. Ja. Was, Wa ja. Waarom werd u door uw ouders daar naartoe gestuurd? Uh, ten eerste omdat ik al vijf jaar op een moskee zat. Uh, zat. Uh, net als uh, ja, heel veel andere moslims uh, die, naar de, ja, die naar de moskee gaan om uh, kennis op te doen. Mm -hmm. En uh, mijn, de imam, zeg maar, mijn begeleider in de moskee, die zei dat ik een bepaalde kwaliteit had. En uh, dat Peter dat uh, meer moest gaan ontwikkelen. En dat de moskee gewoon, uh, daar niet meer in kon voorzien. Zoals, uh, welke kwaliteiten dan? Ja, ik kon goed leren, ik had mm -hmm. goed geheugen. En ik begreep dingen heel snel. Maar uw ouders waren u niet zat thuis? Nou, ook wel een beetje. <laughs> ja, want u zei net al, die discipline die ik zo leuk vond om aan te leren... Dat, die, die dat, had u kennelijk nodig. Dat ook een beetje. Uh, hij, hij was, en, en eigenlijk Kijk, ook om mezelf beter te ontwikkelen, meer te ontwikkelen. Maar ook uh, dat er discipline bij werd gebracht. Ja. Mijn ouders... Uh, ik, was, ik was echt een moeilijk kind hoor. Echt een heel moeilijk kind, ja. Een vervelend kind. En met hoeveel kinderen zat u daar? Zestig volgens mij, ja, ongeveer. 60. Jongetjes en meisjes? Nee, jongens. Alleen jongens. Ja. Jammer hè? Op die leeftijd niet. Nee, is dat zo? Dus nee, net ja, voordat ik, ja. je geïnteresseerd ja, raakt. Ik was nog, nog, geen, nog, nog net geen pieper. Dus uh, op die leeftijd, nee. Liever geen meisjes. Maar je zegt dat uh, ik heb dis discipline geleerd en dat was leuk. maar Waren er ook dingen minder leuk? Minder leuk, minder leuk, minder leuk. Beetje uh, geslagen? Nee. Beetje wat, gestraft? Nee. nee kijk, ja, gescholden. Wat, wat, wat ik wel minder leuk vond, was dat we alleen maar twee mensen uit Den Haag kwamen... De rest uit Arnhem, uit Utrecht. En, uh, dan ben je, dan, soms ben je ook een minderheid. Hè? Dus je bent een hagenaar en de anderen zijn Rotterdammers. Als je twintig van die Rotterdammers, die vormen mm -hmm. dan één blok... Maar dat was het eigenlijk uh, min of meer. Maar, dat was maar het, hoe, was dat, hoe was die, die, die sfeer daar? Was, was, was er ook sprake van een harde hand, omdat je discipline moet worden bijgebracht? Nee, discipline in de zin van uh, vroeg opstaan. Uh, je hebt vaste tijd om te gaan slapen. Je hebt vaste tijd om te gaan reciteren. Je hebt vaste tijd om, om, om, om, om, uh, om, om te gaan spelen. Het dus waren gewoon vaste tijden. zoals je ook op, op school kent. En als je iets niet deed, wat gebeurde er dan? Dan werd je gestraft. Op welke manier? Ja, uh, je moest dan reciteren. Je, moest dan, uh, je, je werd dan gestraft om extra te leren. Koranversen versen reciteren. Of, uh, ja, dat soort dingen. Of, uh, of, of je moest op de gang gaan staan. En, uh, en als, het, als het te vervelend was en uh, je, je ging maar niet luisteren... dan, uh, dan kon je wel een keer uh, draai om je oor krijgen. Uh, maar dat was dan publiekelijk. Dus dat je dan een beetje uh, in de groep... Uh, het, was denk, ja, het, was, het was niet leuk. Je, je trots werd wel gekrengd. <laughs> je, je hebt geen littekens. Nee, nee. Dat is erg als nou, Nee, dat zou, dat zou de ouders nee. nooit toestaan, maar dat zouden zou de imams ook niet doen. Dus nee. dat is dat is. Uh... Meneer Asmani, VVD-kamerlid, dit uh, wetsvoorstel van minister Ascher, dat is er gekomen op uw initiatief. En meneer Ascher zegt van ja, um, er is weinig toezicht, weinig tot geen toezicht. Op uh, onder andere uh, uh, dit soort moskeeën. Het gaat ook over ander soort internaten. En dat toezicht moet er wel komen. Uh, u heeft dat. Uh, nou ja, ik zeg net uh, dat is er gekomen op uw initiatief. U heeft eigenlijk de problemen rondom moskee-internaten aangekaart. Uh, bent u blij met het wetsvoorstel van de minister? Of, of ziet u nog verbeterpunten? Nou, ik zie wel verbeterpunten ten aanzien van het wetsvoorstel. Uh, maar misschien is het allereerst wel goed te zeggen dat ik zelf ook een aantal moskee internaten heb bezocht. Uh, en uh, nou, ik wel geschokken ben eigenlijk van het fenomeen... en dat, uh, ik wist ook niet van het bestaan... dat er toch kinderen van 12 tot 18 uh, in principe... Uh, heel veel tijd doorbrengen in deze uh, internaten. Wist u daar niks van? Nee, om eerlijk te zijn wist ik dat niet. Ik wist dat pas op het moment dat ik zelf voortvoerde werd. Ik weet wel dat er corallessen worden gegeven, et cetera. En dat kinderen soms weekends uh, naar instituten gaan om meer van de islam uh, te leren. Maar ik wist niet het bestaan van het feit dat er instituten in Nederland zouden zijn... waar kinderen uh, van 12 tot 18 uh, eigenlijk alleen maar worden opgegroeid en opgevoed uh, in deze internaten. En uh, mijn bezwaar was, uh, uh, en mijn bezwaar is nog steeds... Uh, voor al de geslotenheid uh, van deze instellingen... Uh, het feit dat de kinderen worden afgeschermd eigenlijk, uh, van de Nederlandse samenleving. Dus in die zin ben ik ook blij mm. uh, met het wetsvoorstel. Wat uh, afgelopen vrijdag uh, is, uh, uh, naar de Kamer is gekomen. Dat ziet op de dubbele kinderbijslag. Dat was ook een verzoek van mijn kant. Ja, en, st en, en strenger, strenger toezicht, dus, zegt ja. uh, minister Asscher. Maar nou zegt u eigenlijk net van nou. Ik heb daar rondgelopen en ik heb nog wel wat dingen gezien waar ik van ben geschrokken. Ja, nou, als ik eerst over dat wetsvoorstel. want dat was eigenlijk eens uw eerste vraag. Uh, ik vind het nog vrij halfslachtig, uh, moet ik eerlijkheid zelf uh, bekennen. Op het moment dat je vindt dat er een vertrouwenspersoon uh, in, in een internaat uh, moet fun functioneren. waarbij kinderen hun verhaal kwijt kunnen. en onafhankelijk vertrouwenspersonen, vind ik het toch wel bijzonder om te zien dat in het wetsvoorstel wordt aangegeven. dat de moskee internaat zelf mag bepalen wie, uh, wie dat uh, en welke persoon dat is. Nou, dan heb ik nog wel vraagtekens bij de onafhankelijkheid. Dus ik vind het echt wel van belang dat het eigenlijk vanuit de gemeente zelf zouden moeten worden georganiseerd. Een gemeentelijke vertrouwenspersoon? Nou ja, je kan uh, iemand vanuit de GGD uh, kan je aanwijzen, een, een, een, uh, een maatschappelijke werker of wat dan ook. Maar iemand die echt losstaat uh, van, uh, van dergelijke de internaten. En verder? Uh, nou, wat ik uh, verder uh, vind is uh, dat uh, het opstellen van het beleid uh, rondom de toezicht en de protocollen, dat dat vormvrij uh, is. Uh, ik vind Maak je dus concreet het opzicht? Ja, nou, het beleid van hoe waar wordt aangetoetst uh, he, door de inspectie uh, op het moment dat een, een moskeeëntonaat bezocht wordt. Uh, op welke manier dat wordt gedaan uh, uh, en welke doelen uh, en welke maar eisen ze kunnen worden Maar onverwachts kunnen ze nu binnenvallen, toch? Is de bedoeling? Nou, uh, in ieder geval dat is aan uh, des de desbetreffende gemeente. Het is nu zo, uh, zoals ik het wetsvoorstel lees... dat er in ieder geval minimaal één keer per jaar toezicht uh, mag, uh, mag plaatsvinden. Uh, en het is aan de desbetreffende gemeente hoeveel aandacht hij daar... of zij daaraan wil schenken. En uh, ik denk dat het juist wel goed zou zijn... om juist wel steekproefsgewijs controle uh, uit te oefenen. En dat... zeker die internaten die überhaupt niet eens bereid waren... Mm -hmm. om ook vrijwillig je medewerking ja, nou want te doen. Ja, want daar had minister je het over. Er zijn genoeg internaten die zeggen kom maar langs. En dat allemaal, gaat allemaal prima, maar er zijn een aantal... En die houden dat af, en daar moet dit juist voor gelden. Nou ja, maar daar wacht ik wel even ik... terug naar. Het, ja. U begon namelijk uw hele verhaal met te zeggen: van ja, ik vind dat het nog wel wat scherper mag, de, de, de wetgeving. En mede gebaseerd op de bezoeken die u gebracht heeft aan die internaten. Wat, wat zag u daar dan? Nou, Wat ik zie is dat er dus kinderen van 12 tot 18... je hebt meisjesinternaten en je hebt jongensinternaten... die gesepareerd worden eigenlijk van de Nederlandse samenleving. Ze volgen wel gewoon regulier onderwijs. Maar naschools, voorschools en overnachtingen... vinden in deze internateninstituten plaats. Uh, nou, onder het mond van uh, huiswerkbegeleiding, uh, maar natuurlijk ook scholingen in de islam. En uh, ook, uh, het zijn vooral Turkse internaten uh, op basis van uh, hè, Turkse uh, nationalisme, een na Turkse herkomst. En dat kan ja, gewoon dat die kinderen daar blijven overleven. Wat zegt u? Dat die kinderen daar overblijven, blijven, zou ik maar zeggen. Dat die ook s'nachts blijven slapen, dat vindt u niet goed. Nou, wat ik niet goed vind is dat ze afgeschermd worden van de Nederlandse samenleving. Als ik vragen stel aan die kinderen, dan heb ik gedaan: van... Goh, uh, zit je op een sport? Of ga je wel eens een keer met een vriendje van school uh, uh, naar, naar, naar uh, uh, hun huis om uh, daar uh, nou, met elkaar te praten? Of wat dan ook, of iets leuks te doen. Wat normaal Nederlandse kinderen ook doen. Hè? Uh, dan, uh, dan is het antwoord nee. Uh, meneer Asmani, met men uw welnemen. Ik ga even naar meneer Kucuk. want uh, hij mag ook even zijn mening geven over het Voorstel dat het er nu ligt. Nee, maar ik, ik, ik vind. Eén ik, ik, vraag aan, aan de meneer van Tweede Kamerlid. Uw kinderen, hoe zijn hun contacten met de moslimkinderen? Zorgt u ervoor dat ze ook contact krijgen met moslimkinderen? Want uh, schermt u uw kinderen ook af van, uh, van moslimgezinnen? Of zegt u nee, ik ben heel multicultureel. Ik zorg ervoor dat mijn kinderen regelmatig moslimgezinnen bezoeken. Zodat ze kennis maken van ja. andere culturen in ons land. Hoe zit dat? Uh, nou, ik heb dat... zelf, meneer Kutschut, heb ik geen kinderen. Uh, dus da dat wil niet. Maar ik ben zelf wel een kind, uh, een zoon van een moslimvader. Uh, dus uh, in die zin uh, uh, weet ik uh, hoe, hoe dat is. En ben ik zelf ook opgegroeid met waarden vanuit de islam. Waarom dus... wilt u dat weten, meneer Kutsuts? Nee, want ik, ik ken haast geen enkel of haast geen uh, blanke mensen die, uh, die willen dat hun kinderen omgaan met moslimkinderen. Maar en, en ja. meneer vraagt wel dat... Is dat zo? En moeten ze nou, daarom ik, naar zo'n internaten? Nee, nee, nee, nee. Laat me even afmaken. Want meneer verwacht wel dat moslims, moslims wel op, op bezoek gaan bij niet-moslim gezinnen ja, maar of vrienden. We houden het even bij die internaten met, u, met uw welnemen. Nee, wat, wat vindt u nou van het wetsvoorstel dat minister Asscher heeft is gewoon een stok om mee te slaan, dat is alles. Een, een stok om een moskee internaat mee te slaan? Ja, mee te slaan, ja. Want, uh, want, want de huidige wetgeving geeft uh, de overheid uh, voldoende ruimte... om um toezicht te houden, want die toezicht zijn er ook. En die vergunningen zijn verleend. Want je moet aan bepaalde eisen voldoen om die vergunningen te krijgen. Dus, uh, maar dit is gewoon iets extra's. Dus uh, om extra te kunnen handhaven. Maar Met... is dat om de moslims te pesten dan? Dit, kijk, uh, dat, zo kan je het ook zien. Zo kan het ook gezien worden, maar niet alleen. Kijk, uh, uh, uh, het, het kan ook wel positieve punten hebben. Bijvoorbeeld, uh, het wetsvoorstel zegt van, uh, dat het pedagogisch uh, wijze opvoeding moet gegeven worden. Allemaal goed, maar wie gaat het financieren allemaal? Want je moet niet vergeten dat de internaten voornamelijk om vrijwilligers strijd. Wie gaat wat financieren? Dat... Ja, maar o, o, o, en, en het punt is van scheiding van kerk en staat. Dat vind ik ook heel belangrijk. Want uh, hoe, hoe, het raas, hoe het Tweede Kamerlid vervoorstelt is... dat zij vinden dat zo'n vertrouwenspersoon van buiten... dus een extern iemand uh, daar, daar, ja, daar, daar, daar moet blijven of dat verblijven. U, dat of... hoort u oh, meneer Asmani net zeggen. Ja, dat hè? is ja. wel. een strijd met scheiding van kerk en staat. Jazeker. Meneer Asma, even uw reactie Ik vond het wel heel ja, raar van een VVD komen hoor. Nou, ik, ik, ik, zie, ik zie niet de scheiding tussen kerk en staat dat dat hier een probleem zou zijn. Uh, dit zijn internaten, zo hebben we ook schippersinternaten in Nederland. Uh, daar is ook uh, toezicht uh, op. Uh, het probleem is dat hier de privaat gefinancierde instellingen zijn... waarbij je als overheid uh, in eerste instantie geen toezicht zou uh, kunnen formuleren. En we hebben ervoor gekozen om ook in dergelijke instituten... gewoon uh, privaat te laten financieren... Uh, die privaat gefinancierd zijn om daar ook gewoon toezicht op te doen. En het lijkt mij heel normaal. Uh, sommige uh, internaten die willen daar ook echt wel aan, aan meewerken. En ik snap ook niet waar de angst vandaan komt... Uh, uh, op het moment dat je niks hebt te verbergen, dat je transparant uh, bent. Zo leven we in deze samenleving. We zijn een open samenleving. We kennen geen staat binnen een staat of gesloten samenleving. En binnen een samenleving. Dat willen we ook niet, dat wensen we ook niet. En dan vind ik ook dat, uh, dan zie ik ook de angst niet die de heer Koetsoets heeft. Om daar gewoon transparantie en openheid over te betrachten. Dat en daar is... gaat het mij om. Ik, heb me, ik verbaas me erom dat, uh, dat eigenlijk deze instituten eigenlijk onder, een beetje onder de oppervlakte van de samenleving uh, hier aanwezig zijn. Dat, uh, ik wist het zelf ook niet. Ik kom daar daar ook pas vorig jaar echt mee geconfronteerd. Nu zien we vorige week in het nieuws rondom de studie, studiehuizen. He, vanuit Gulen-beweging. Uh, uh, vanuit uh, honderden de studiehuizen zouden in Amsterdam zijn. Uh, daar gaat het om. Het gaat om openheid, transparantie. Uh, wat is de insteek? Waarom doe je het? Uh, waarom wil je eigenlijk dat je kinderen af laat schermen van deze westerse samenleving? De ja, want je leeft hier in Nederland. Uw intentie is niet juist. Dan kan ik dat even argumenteren. Uh, dus u geeft alleen maar uh, voorbeelden uh, ja van organisaties die islamitisch zijn. Ik heb je nog geen enkel uh, voorbeeld gegeven van die niet-islamitisch zijn, die internaten zijn. Of, uh, wat maar al. daar gaat de minister dus het, wel om. Het gaat de minister niet alleen om moskee-internaten. Het gaat de minister om alle jeugdverblijven. Dus ja, inden... kom op. Uh, dat zegt hij. Maar we weten heel veel we waar het om gaat hier. Zo, het gaat uh, puur om de moslim-internaten. En, uh, en, en, uh, dat dat, kijk, het punt is dat deze mensen uh, in een Nederlandse samenleving. willen Maar wat meedoen. zou erop tegen zijn om uh, gewoon een, een inspectie toe te staan? Laat maar nee, komen zei, mis, die over. Het uh, gebeurt ook. Het nou. is er al. Het nou. gebeurt al. Dus waarom ja. deze extra wet? Nou, kennelijk zijn dat dus nog mos uh, moskee-interdaten die er niet toestaan. Het, zet... je, je, het is niet zo dat je ze niet mag toestaan. <lacht> ze komen gewoon <lacht> langs, ze komen ook langs. Dus, uh, maar nu de... heeft de minister wel een wettelijke uh, regel in de hand... Om, om, uh, om dat kracht bij te zetten natuurlijk, en anders had hij ja, dat niet. Oh, ja, maar nu heeft hij dat ook... Dus het is, het is gewoon een extra stok. Dit is uh, een stok om mee te een die, die inspecties zien nu op, de, op onder andere de brandveiligheid van, uh, van dat soort Andes, dingen. Zeg, Maar daar ziet het ja. hem op. Daar dat is... ging in Rotterdam mis, klopt, ja, om het, om daar op ging het daarop brengen. mis. Ja, en nu ja. gaat het om het welzijn van deze kinderen. Het gaat ook om het welzijn van die kinderen. Blijf u rustig zitten, meneer ja. Koetjoek. Radio 1: De nieuwsv. Nederland kan beter uit de Europese Unie stappen. Dat is beter voor de economie in ons land. Dat blijkt uit een onderzoek dat de PVV heeft laten uitvoeren... door een Londens onderzoeksbureau. En zojuist is een persconferentie geweest. Politiek verslaggever van de NOS, Margreet Boer... die heeft de persconferentie gevolgd. Wat is het voor een onderzoek, Margreet? Nou, het gaat om een, het onderzoeksbureau Capital Economics. En dat is op zich een heel gerenommeerd onderzoeksbureau. Het heeft al verschillende economische prijzen gewonnen. Maar het is wel een bureau dat bekend staat als kritisch tegenover de EU. En Geert Wilders heeft dat bureau dus in de arm genomen... Eerder had hij ook al een dergelijk bureau uh, een keer laten onderzoeken wat het zou kosten als we de euro weer zouden inwisselen voor de gulden. En nu is onderzocht wat het oplevert als Nederland uit de Europese Unie gaat. En de conclusie is: nou, dat zal geen verrassing zijn hè, dat het heel goed is voor de economie. Luister even naar de Engelse onderzoeker Precknall. We believe that leaving the European Union will boost the Dutch economy now and in the future. Yes, there are risks to leaving the Union modest Ja, er zijn dus wel risico's als we uit de EU zouden gaan als Nederland... maar die zijn dan beheersbaar. En de eindconclusie is, als we uit de EU stappen... dan zal de economie van Nederland groeien met 10% in 2024... en daarna nog doorgroeien tot zelfs 13%. Dus allemaal goede berichten. En hoe kan het dat, dat de economie zo groeit? Nou, in het onderzoek gaat men ervan vanuit... dat Nederland dan een soortgelijke positie krijgt als Zwitserland. Dus uh, wij kunnen dan wel uh, vrije handel drijven met de Europese Unie... want er zijn vrije handelsverdragen afgesloten. Dus zonder belemmeringen hebben we toch toegang tot die markt. En verder zijn er nog heel veel andere voordelen... want we hoeven niet mee te betalen aan al die noodlijdende landen... die steeds om geld vragen. En we zijn ook niet gebonden aan de begrotingsregels van Brussel... dus we hoeven niet zo streng te bezuinigen. Dat is dan ook weer goed voor de economie. Maar het rapport heeft nog wel gezegd... in het begin moeten we natuurlijk naar een andere valuta over... Uh, als als we uit de EU stappen, nou, dat levert in het begin nog wel wat pijn op. Dus dat kost wel geld, maar dus na een jaar of tien dan gaat het winst opleveren. Ja, en Geert Wilders van de PVV die zei... Nou, dat is dus de uitweg uit de crisis waar we nu in zitten, uit de EU stappen. En moet je zich eens voorstellen wat Nederland zou kunnen doen... met maar liefst 10% extra welvaart in de komende tien jaar. Als we die unieke kans grijpen die Nexit ons biedt... dan kunnen we loskomen uit het moeras waar we ons nu in bevinden met 700.000 werklozen. En Nexit staat dus niet alleen maar voor het herwinnen... van onze nationale soevereiniteit, een heel principieel belangrijk punt... maar het staat ook voor extra banen. Voor extra inkomsten voor burgers en bedrijven. Voor extra koopkracht en voor geld voor lagere in plaats van hogere belastingen. Allemaal zaken die wij vandaag keihard nodig hebben. Ja, we hebben dus weer een eigen munte, We zijn weer eigen baas. En als we uit de EU gaan, zegt Wilders... dan krijgen we weer zuurstof en blijven we erin... dan verstikt Brussel ons. Dat is zijn conclusie. Ja, het is natuurlijk een mooie wapen in de verkiezingscampagne in mei... voor de Europese verkiezingen, voor ja. Wilders. Nou ja, daar zal hij zeker gebruik van maken. Maar hij zei ook, ik ga het ook gebruiken in alle debatten in de Tweede Kamer. Ik kan het altijd gebruiken, niet alleen bij de komende verkiezingen. Want ja, deze cijfers ondersteunen zijn verhaal. En ze zijn natuurlijk ook makkelijk uit te leggen. Hè? Het is geen enerzijds-anderzijds verhaal. Gewoon een simpel verhaal. Verhaal. Het is goed voor Nederland en het levert banen op. Maar bij andere partijen en ook bij het kabinet vindt Wilders geen gehoor. Luister maar naar minister Dijsselbloem van Financiën. Het is een herkenbaar standpunt geloof ik... waar ze nu en dan een rapport bij besteld wordt. Eh, Nederland is een zeer sterke economische macht in Europa. Het grootste deel van onze handel is ook gewoon met Europese landen. zoals dus er één land belang heeft bij een sterke... Uh, Europese economie, dan is Nederland het. Uh, dus daar zet ik me voor in. En niet in allerlei wilde scenario's. Ja, in het standpunt van het kabinet komt dus geen verandering. Maar er moet nog wel aangetekend worden dat minister Dijsselbloem het rapport van dat Engelse onderzoeksbureau nog niet had gelezen. Maar ik geloof niet dat dat straks uh, veel aan zijn standpunt zal veranderen, als hij het wel gelezen heeft. Maar geen Boer, dankjewel. Rolof van de Redactie met een update, of een update wat je wil... van de denieuwsbp.nl. Vandaag op de site. De Zeeuwen en hun gektes, laten we daar eens mee beginnen. Op het eiland Gouré over overflakkee is er namelijk geen elektrische koffiemolen meer te krijgen. Waar gebruiken de Zeeuwen zo'n molen dan voor, zul je denken? Nou, niet voor de bonen, maar om oesterschelpen mee te vermalen. De Gouré over overflakkeers geloven namelijk... dat de oesterschelpen geneeskrachtige werking heeft. Dan is het inderdaad wel zo handig om je schelpjes even te malen. Oh, oesters. Lekker. Die moet je ook eens proberen. Ja. wel zo, toch? Ja, ja, zeker. Ja, ja. Is dat nou ook... Ja, want... doet al pijn als je het hoort. Hè? Hoe komen die zeeuwen daar nou zo bij... dat die gemalen oesterschelpje een gezonder mens maakt? Nou, dat komt door een ton van Wingerden. Deze man van 75, die is 75... die zag dat meeuwen bijzondere aandacht voor de schelpen hebben. En toen dacht hij, nou, zou dat geneeskrachtig zijn? Hij nam elke dag een mespuntje oesterpoeder... en na tien weken verdween de pijn in zijn versleten schouder. Leer ervan, jongens. Het is maar wat. En je ziet wat meeuwen naar een schelp duiken... en je komt op een wondermiddel. Het is maar goed dat er op Goeree over weinig gorillas wonen. Die eten hun eigen uitwerpselen. En als Tom van Winger dat toevallig had gezien... dan zou er in heel Zeeland geen popformaler meer te krijgen zijn. En morgen worden in Sochi... het is er nu 22 graden met een lekker zonnetje... de Winterspelen geopend. En dat gebeurt natuurlijk altijd met een parade... van alle deelnemende landen. Dus een machtig moment altijd. Ladies and gentlemen, the athletes of the 21st Olympic. Het het moment dat alle officiële outfits van die landen te zien zijn. Ze hebben in veel gevallen weer hun uiterste best gedaan... om er iets potsierlijks van te maken. Op onze site staat een top drie van de allerlelijkste Olympische tenuis. Het zijn de grote landen die het meest voor schut gaan, kan ik al zeggen. Allemaal te zien, te ruiken en te beleven op denieuwsbv.nl. Het is er ook de hele week Radio 1, Week van het Huisdier... Vanmiddag om 4 uur kun je live chatten met Frederik de Jong van het Radio 1 journaal. Zij loopt dan helemaal leeg over Volkert. Volkert is haar wit gibbon. Tot zo! Schrijfster en columnist Nienke de Jong, jij blikt vandaag met ons terug op de e-test die gisteren was. Uh, ging het ook over gemalen oesterschelpen? Nee, daar ging het niet over gemalen oesterschelpen, maar wel over heel veel andere dingen. Het was echt een hele leuke test, Het was een hele leuke avond. Veel leuker dan die vermalendijde IQ-test, waarbij mensen toch altijd alleen maar zitten te bluffen... dat ze zo'n ontzettend hoog IQ hebben. En niemand op het einde op Twitter zegt, ik had maar 98 punten... Uh, mag je nou nog wel zelfstandig wonen. Zeg maar. Dus dat kon bij die is niet. En dat was ik helemaal niet nodig. En bij mij al helemaal niet, want ik bleek dus gewoon bijna alles goed te hebben. En dat klinkt dan echt heel fijn... dat ik weet wat er in tarwegrassap zit... en dat een uh, bagel meer calorieën heeft dan een croissant. Uh, oh ja? Maar ik werd er eigenlijk alleen maar verdrietig van... dat ik dat allemaal wist. Waarom ook? Nou, ik realiseerde me dat ik dus al 15 jaar aan het dieeten ben. Ik ben al langer wel op dieet dan niet op dieet. Ik weet, ik weet alles. Ik weet precies wat van Sonja Bakker mag. Ik weet wat van Atkins mag. Ik weet wat van het paleo-dieet was. En heeft die kennis mij nou slanker gemaakt? Nee. Nou... Helemaal niet. Dat is helemaal niet waar. Vroeger, toen ik nog niks van diëten afwist... toen had ik echt super slechte dingen. Toen had ik altijd brood dat stikvol gluten zat... en het liefst nog wit ook. En dan met, met hagelslag. Of ik deed een leverworst op, weet je. En dat je van het slachtafval in zo'n worst gedrukt kreeg... en je wist echt niet wat erop zat. En tussen de middag had ik dan ontbijtkoek. Nou, dat weet ik nu dus ook. Dat zijn snelle suikers. Dat mag al lang helemaal niet meer. Maar ik vond het fantastisch. En hoe meer E-nummers natuurlijk, hoe beter. En ik was echt super slank. Ik was echt zo'n spriet. Er was echt niks... Nou, ik leek Duitse Kroes wel. En dan en niet Duitse Kroes zwanger, maar Duitse, -Duitse Kroes niet zwanger. En pas toen ik erop ging letten, toen werd ik dik. Dat is toch ongezellig? Oftewel, alles wat je wist, jouw kennis maakt je niet, on maakt je niet ongelukkig en niet slank. Het maakt me ongelukkig en niet slank. Dus eigenlijk zou ik gewoon weer terug willen naar uh, al die E-nummers... Uh, al die onwetendheid, gewoon weer cola kunnen drinken zonder te denken... ja, hier zitten wel acht klontjes suiker in. Ik wil het gewoon niet meer weten. Ik wil gewoon weer uh, lekker basaal omgaan met eten. Maar ik denk dat dat niet meer gaat lukken. Ja, doe dan. Dus nou, nou dat, Ik kan dus deze kennis natuurlijk niet meer uit mijn hoofd trekken. Dus nu wil ik eigenlijk gewoon volgend jaar meedoen aan de E-test... en dan gewoon winnen. Want als ik dan toch zoveel weet... dan wil ik er ook gewoon ronduit voor uitkomen en een prijs mee winnen. Nienke de Jong, graag tot de volgende keer. De Nieuwsbv met Felix Beurders en Willemijn Veenhoven. Hier aan tafel nog Hassan Kutjuk. Hij vertelde net wat hij ervan vindt dat minister Ascher wettelijk toezicht op internaten wil invoeren. En zo meteen praten we met Michiel Drieberg. Hij komt net terug uit Oekraïne, waar hij ook gebieden buiten Kiev bezocht. En ook daar leeft de opstand. Maar in hoeverre, dat gaan we hem zo vragen. Dit is Radio 1. Nu het internationaal met Dorald Megens. Minister Dijsselbloem noemt uit de EU-stappen een wild scenario... en onverstandig voor Nederland. Hij reageert op een onderzoek dat werd gedaan in opdracht van de PVV. De onderzoekers concluderen dat het gunstig kan zijn voor Nederland... om de EU te verlaten. En de PVV omarmt die conclusie. Dijsselbloem noemt het een herkenbaar standpunt... waar zo nu en dan een rapport bij wordt besteld. Sony schrapt 5000 banen wereldwijd... gaat zich meer richten op smartphones en tablets. Computertak, waaronder het merk Vaio valt... wordt verkocht aan een investeringsfonds...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 Kees Kwaks, vanuit Den Haag, de ANBB, met verkeersinformatie. Op de weg gaat alles goed, maar dat geldt niet voor het spoor. Want er rijden geen treinen tussen Dordrecht en Rotterdam. Dat is op last van de brandweer. De vertraging voor reizigers is meer dan een uur. Wat is er dan aan, denk ik? Oh. Er staat een, een lekkende tankwagen op een amplassement mm -hmm. bij Zwijndrecht. Ah, juist. Heel begrijpelijk. Dankjewel. Het Europese... Het Europese parlement riep gisteren de Europese landen... op de diplomatieke druk op Kiev te verhogen. De protesten in de Oekraïne houden nog steeds aan. En zelfs in het oosten van het land. Dat er eerst helemaal niets mee te maken wilde hebben... is het nu onderwerp van gesprek. De journalist Michiel Driebergen die is net terug uit Oekraïne. En je hebt er ook gewoond. Hè? Je bent de afgelopen weken weer een keer door het land gereisd. Hoe bijzonder is het dat er nu ook in het oosten van het land... met die demonstraties in Kiev wordt meegeleefd? Nou, Dat is best bijzonder, omdat je moet je voorstellen... in het oosten zijn de media in handen van de partij... van van de, de regio's, van de president, president Janukovic. Het is ook een beetje traditioneel de machtsbasis... waar Janukovic op steunt. Uh, dus en media... mensen zien er alleen maar verkeerde beelden van? Ja, uh, van media, media, de media zenden vooral beelden uit van radicale demonstranten... die met stenen gooien, die geweld gebruiken. Uh, en dat baart mensen in het oosten ook heel erg zorgen. Uh, maar of de, of, de, of de beweegredenen, of althans de oorspronkelijke bewegingen achter de, die euro revolutie of die worden uitgelegd, daar twijfel ik wel aan. Er is weinig aandacht voor. En de aandacht die er is op televisie, in de media, die gaat over radicalo's. En bovendien, het oosten van het land, zegt men, maar, is het welvarende gebied van de Oekraïne. Ja, het oosten is eigenlijk een beetje de randstad van het land. Uh, en, dat is, en dat maakt dat ze een beetje een dubbele houding hebben uh, tegenover, nou ja, tegenover Europa met name. Dus het, het meeste, de meeste export vanuit die regio, 60 tot 70 procent, gaat naar Rusland toe. De banden met Rusland zijn heel erg belangrijk. Uh, en daar, daar zijn eigenlijk de grote zorgen over. Men, men maakt zich vooral zorgen over uh, Euromedan en men is zelfs een beetje angstig. Maar zorgen over de Europese Unie of ook over Europeanen die op bezoek komen? Uh, nee, niet voor Europeanen. Je moet je voorstellen, uh, uh, jonge mensen in Oekraïne willen eigenlijk hetzelfde. Zowel in Oost als in West. Alleen in het oosten is heel erg de sfeer van... als wij uh, de banden met Europa aanhalen, dan hebben wij we wel een probleem. Want als Rusland ons boycott, dan gaat die grens hè, 15 kilometer op, verderop. Die gaat dan misschien wel dicht. Uh, nou ja, en dat zou echt snuikend zijn voor, voor zijn de Maar zijn regen. ze bang dan voor de Russen? Ze zijn wel bang dat Rusland iets van plan is om in te grijpen. Die angst is vrij groot. Uh, maar er zijn ook mensen in het Oosten die zeggen: laat Rusland alsjeblieft ingrijpen. Uh, op welke manier dan ook. Dan denkt men niet onmiddellijk aan militairen of aan tanks of iets dergelijks. Absoluut niet. Mm. Uh, maar ja, er zijn ook mensen die zeggen: laat Rusland ons maar, maar weer helpen. Want ze zijn natuurlijk jaren overheerst geweest door de Russen. Dus ze hebben wat meegemaakt daar. Zeker in het Oosten. Daar zijn ze 70 tot 80 jaar onder het communistisch bewind hebben ze daar geleefd. En dat is ook een beetje de, de houding tegenover Europa in, in die regio. Mensen vinden Europa wel interessant. Dus op termijn willen mensen misschien ook wel iets met de Europese Unie. Um, en ook omdat de, bedrijf, de bedrijven zijn daar groot... maar die worden nog heel erg op de stalinistische manier... of de communistische manier geleid. Dus één leider en voor de rest arbeiders. En dat willen mensen wel leren van Europa. Dus er is wel een soort van interesse of aantrekkingskracht... Maar ook de angst van jullie, nemen straks onze werkgelegenheid weg. Of dan in ieder geval de economische belangen die Precies. wij hebben. Die en die economische staan belangen die zijn, die zijn, veel, die zijn in het oosten veel groter dan ja. in het westen van het land. En daarom zie je dus ook, want er zijn dus wel, ook in het oosten, ook in Garkov bijvoorbeeld, waar jij bent geweest, zijn er wel van die pro-Europese demonstraties. Ja, klopt. Maar daar wordt er... niet heel aardig tegenaan gekeken. Nee, het zijn, het zijn er ongeveer 300. En dat is een, een harde kern van, van hele lieve Euromaidan-activisten die we wel kennen van dat Maidanplein in Kiev. Dus niet de stenen gooiers, maar echt mensen die met hart en ziel daar staan. zijn ja. ze voornamelijk jongeren of niet? Het, nee, het zijn eigenlijk alle leeftijden. Maar de, de jongeren die, zijn het meest, die spreken vloeiend Engels in het oosten, dat is ook opvallend. Uh, maar die, die, die, die zijn uh, hardnekkig pro-Europa. Alleen ze, ze leven wel een beetje in angst daar. Dus er zijn veel uh, mensen echt tegen hen. Ook gewone mensen. Maar er, ze worden ook wel eens aangevallen. Dus een week geleden zijn ze bijvoorbeeld aangevallen door Titushki. Dat zijn vermeende criminelen die losgelaten zijn door, men zegt, de overheid... Ja. Uh, om hen lastig te vallen. En er, er worden ook echt regelmatig mensen ontvoerd, uh, in elkaar geslagen. De leider van die dan die 300 mensen in Garkov, in, in waar ik was... die is uh, echt finaal in elkaar geslagen, een aantal weken geleden. Hij is nog steeds de leider, hij is nu wel weer een beetje... Dus het is, als ik het zo hoor, die, die demonstraties daar, uh, pro-Europa... die zijn, gaan er veel grimmiger aan toe, vanwege die, die ja, Dutschkees ze zijn dus veel kleiner, ze worden een beetje genegeerd door de media... Uh, maar de mensen die, die daaraan meedoen... die lopen ook echt wel af en toe gevaar. En, en, dat is, dat en is... ze gaan toch de straat op? Ze gaan toch de straat op, ja. Worden ze wel beschermd door de lokale politie? Nou, ze zijn de, tijdens die aanval... Uh, een week, week geleden zijn ze dus wel beschermd door de politie. En eigenlijk is er ook een soort sfeer onder hen... van dat dat gebeurde, dat is eigenlijk een stap vooruit. Maar je moet je voorstellen dat dat vergeleken met, met Kiev... of ten, ten opzichte van het, het westen van het land is... die sfeer dus echt uh, heel erg anders. Maar het draagvlak voor hen is ook echt veel kleiner. En dat is dus... Ja, eigenlijk ook wel begrijpelijk. Wordt er veel over gediscussieerd, hè? Ja, dat is echt opvallend. Dus de media houden zich er een beetje buiten. Uh, maar overal in cafés... Ik, ik werd uh, gisterochtend gewekt, bene in mijn hotel... door van die dames die dan op die, in die Sovjet-hotels die vloerboenen uh, en dergelijke... Die, waren, die, die, die, die sliepen in een kamer naast uh, mij. Uh, en die, die, ik werd dus echt wakker van hun gediscussieerd over Euromaidan. En dat ging er echt heftig aan toe. In het oosten is discussiëren over politiek niet zo gebruikelijk. Dus dat is eigenlijk nieuw. En dat zeggen die, die dan mensen ook. Die zeggen ja, misschien leidt dat wel tot iets goeds. Dat mensen eindelijk praten over politiek. Ondanks, eh, ondanks dat, het levert wel heel erg veel spanning op. Want dat is men niet gewend. Dus er wordt al gauw echt gebekvecht. Dat is, dat is wel opvallend in het oosten. Dat is echt anders dan in het westen. Hassan Kutschuk, ook nog steeds aan tafel. Eh, volg jij de berichtgeving een beetje? Over ja. Oekraïne, Kiev, ja. de rest van het land. was ook vorig jaar daar. Ja. een paar dagen. Oh ja, waar? Nou, uh, Kiev. En uh, toen waren we geen rellen. <laughs> toen was nee, een heel vrolijk land. Heel... Ja, merkt hij, heb je toen de gesprekken met mensen gehad... en merkte je iets over hoe zij tegen, tegen Europa aan de ene kant aankijken... en tegen Rusland? Nou, Europa vertrouwen ze al helemaal niet. Uh, Rusland, uh, die is daar de baas. Uh, dat is, uh, en ze hebben Rusland nodig. Maar ze willen Rusland ook niet als vijand hebben. Want uh, Rusland gaat over de, de ja, toevoeg van gas. En Europa kan daar niet in voorzien. Dus... Uh, uh, en, en, en Rusland gaat uh, militair nood ingrijpen? Zeker niet. Denk het niet. Want dat is niet nodig. Als je alleen de gaskraan uh, uh, dicht rijdt... Dan, uh, dan smeken de k Oekraïne hier wel. Nou ja, vanuit Europa wordt inderdaad... Uh, Rusland wel als een soort grote boeman gezien. Hè? Ja. Uh, maar dat is, uh, dat is, Rusland is ook heel erg goed voor Oekraïne. Zo wordt ja. dat zeker in het Oosten wel beleefd. En ik lees een, een artikel in de Volkskrant van vanochtend... waarin staat... journalisten lussen ze je rouw. Er heerst nog een ouderwetse Sovjet-mentaliteit in het Oosten. Dus op kritiek zit niemand te wachten... Dat klopt een beetje? Met, of klopt dat helemaal? journalisten lopen gevaar in Oekraïne. Uh, en, en ik heb een journalist geïnterviewd. Die komt morgen een portret in trouw van hem. Jurab Alassania, dat is een journalist in Garkov ook, waar ik was gisteren. Uh, die man loopt met een revolver rond, want die is, niet, die is zijn leven niet meer veilig. Maar jij bent uh, ook journalist? Ja, maar het is wel zo dat men zegt wel van kijk een beetje uit met wat je doet. Maar dat is met name vanwege die genoemde Titouski. Die hebben eigenlijk niet zoveel te doen. Die wachten een beetje op orders, dat zegt die journalist ook. Die, die, die zijn niet zo heel erg gericht bezig met mensen aan te vallen. Die Euromardan demonstranten die zijn natuurlijk duidelijk zichtbaar... met hun vlaggen en hun Europese vlaggen. Um, maar ja, journalisten, met name Oekraïnse journalisten... Die zijn de laatste, er zijn er 100, 138 gewond geraakt afgelopen ja. twee maanden. Dat is ongelooflijk. Ja, geweld, veel grimmiger. Dan nou wordt er gezegd over de demonstranten die op het plein in Kiev staan... van nou, even een maandje volhouden, dan wordt het lente. Dat houden ze nog wel vol. <laughs> Maar als ik jou zo hoor over in het oosten, ja, het is maar een kleine groep. Ze worden aangevallen. Uh, gaan die de lente ook redden of kappen ze er binnenkort mee? Ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat die, dat die paar honderd in Gakkov, uh, het, het was wel min 25 en ze stonden er. Dus, dus waarschijnlijk blijft dat groepje het wel voor. Maar de, de, de draagvlak is vrij klein. Uh, het draagvlak voor Europa, want dat is wel iets anders... dat is ook daar groot. Zelfs onder die oligarchen die, die Janukovic steunen... die zeggen uiteindelijk moet Oekraïne wellicht naar Europa... Alleen uiteindelijk, kort... maar niet nu. Ja, op de te korte vocht. termijn is dat gewoon te vroeg. En het is gevaarlijk met Rusland. Wat Rusland dan gaat doen met die grens. Ja. Uh, dat willen we gewoon nu nog niet. En ze kijken naar al die demonstranten op, uh, in Kiev... en denken, ja, nou ja ze stel dat kunnen... je werkloos hem Nou Precies. Ja, in het westen is ook echt meer werkloosheid... Uh, van het land dan in het oosten van het land... In... Maar hoe kijken ze aan tegen president Janukovic? In het oosten? Ja. Nou, eigenlijk, ik heb de vice-gouverneur gesproken en daaruit blijkt, en dat vond ik echt opvallend, uh, dat hij zijn steun een beetje intrekt. En dat is voor Janukovic echt een groot probleem. Als deze mannen, dat, dit was ook een multimiljonair die rijk geworden is in, met Gazprom in Rusland. Uh, ik sprak hem eergisteren en hij zei eigenlijk ook van wat Janukovic uh, heeft gedaan, dat dit ingrijpt met dat geweld, hij heeft echt grote fouten gemaakt. En. Als, als Janukovic de steun van deze mannen kwijt is... dan heeft hij echt een groot probleem. Dus dan kan het niet lang meer duren als dat zo is? Dat, eerlijk gezegd denk ik, denk ik van niet. Uh, de, deze man zei ook van... ik schat in dat er vervroegde verkiezingen komen. Uh, hij had het zelfs al over april. Nou, dat zegt zo'n man niet zomaar. Okay. Denk ik. Ja, mooi eind, misschien. Ja, wie weet. Alleen men is daar ook in het oosten bang voor wat er dan gebeurt. Wat als Janukovic weggaat? Het is weliswaar een, een crimineel regime. Dat zeggen ze zelfs in het oosten. Maar daar valt een vacuüm. En de oppositie is, zeker in het oosten vindt men dat, niet in staat om dat gat te vullen. Michiel Driebergen, net terug uit Oekraïne. Hij schrijft onder andere ook voor Trouw. John Stone, tell me about it. Veel gelans, denk ik hè op deze van John Stone. Ik heb het niet zo op John Stone. Waarom niet? Ja, ik vind het van die overgeproduceerde nikserige muziek. Nou, dit vind ik wel <laughs> wel een lekker nummer. Tell me je bouten. Ik zat tenminste te hippen, te huppen en te fappen. fappen. Radio 1. De nieuwsbv. De Pakistaanse regering is op een onbekende locatie gesprekken begonnen met de Taliban. Dat melden lokale media. NOS-correspondent Lucas Waagmeester in New Delhi. Lucas, hoe bijzonder is dat dat die partijen met elkaar praten? Ja, zeer, zeer bijzonder. Hè? Dit is niet uh, eerder gebeurd. Met uh, zeer grote voorbehouders weliswaar. Maar uh, dit is toch wel een groot moment voor Pakistan. De regering van Pakistan aan tafel met een onderhandelingsteam... dat namens de Taliban optreedt. Ik bedoel, let wel, dit is niet, het gaat hier over de Pakistanse hmm. Taliban. Niet de Taliban die we kennen uit Afghanistan. En dit is een Taliban die sinds 2007 uh, zaait in Pakistan. Het leger heeft... Zwaar tegen ze gevochten, al een aantal keer. Mm -hmm. Maar dat heeft het geweld niet kunnen stoppen. Er gaan nog wekelijks bommen af in Pakistan. En ja, nu gaat de regering het dus via onderhandelingen proberen. Dat is, dat is niet eerder vertoond. En wie zitten er precies bij elkaar? Uh, dat zijn onderhandelingsteams uh, namens de regering. Uh, geen directe leden van de regering. Mensen met enige zag die wel al langer aandringen op gesprekken met de terroristen. Uh, die mogen het nu gaan proberen. Uh, en aan de kant van de Taliban uh, geldt eigenlijk hetzelfde. Ook daar zitten niet-Taliban zelf aan tafel. Het zijn drie oude moela's, uh, uh, hun is verzocht om, om, om namens de Taliban op te treden. Het zijn uh, mm -hmm. geen onbekende gezichten. Uh, er zitten uh, uh, bijvoorbeeld Moulana Samuel Haq. Dat is een hele bekende man uit, uh, eigenlijk van de afgelopen dertig jaar... van die hele oorlog daar in Pakistan en Afghanistan. Hij is de man die <coughs> de jihadfabrieken bouwde. Die enorme madrassa's waar heel veel strijders, heel veel Taliban uh, zijn opgeleid. Het zijn toch invloedrijke mannen... die ideologisch aan dezelfde kant staan als de Taliban... maar die zelf niet met de wapens of met bommen het veld in gaan, te leggen. En is het jou bekend waar ze het over hebben? Nee, dat is niet bekend. Uh, over de inhoud en de duur ook van deze gesprekken is niks bekend gemaakt. Ik, ik, de vraag is ook of die onderhandelaars het zelf eigenlijk wel weten. Nu al, ja. he, dit is een totaal nieuwe situatie. Ja, ik bedoel, iedereen moet gewoon nu gaan aftasten. Echt van wat, wat kunnen we eigenlijk bespreken? Wat zijn de eisen... Die er zijn, want er zijn bijvoorbeeld op voorhand ook geen eisen gesteld nog voor deze gesprekken. De regering heeft bijvoorbeeld ook niet geëist dat er een staakt-het-vuren komt. Dat is toch wel een rare situatie, want deze week bijvoorbeeld gaan er nog bommen af in Pakistan. En dat gaat misschien ook gewoon wel door, terwijl deze vredesgesprekken aan de gang zijn. Maar ja, dus nul voorwaarden vooraf, nul over de inhoud ook, weten we helemaal niets van die gesprekken. Het doel was gewoon de afgelopen dagen uh, om ze aan tafel te krijgen. En dat is nu gelukt. Dat is toch echt wel, wel bijzonder. Lucas Waagmeester in New Delhi. Dank. BV Buitenland. Nog meer Buitenland met Willem van den Straks vertel je over een studentenprotest in Kosovo. Maar eerst Birma, want... In Birma woont een van de meest vervolgde minderheden ter wereld. Het gaat om het Rohingya-volk. Een moslimmeerderheid in een, een minderheid. In een grotendeels boeddhistisch Birma. En in... 2012 sloeg daar de vlam in de pan in het noordwesten van het land. Extremistische boeddhisten begonnen met het platbranden van dorpen van die Rohingyas. Ze worden gezien als ongewenste vreemdelingen. En Hamid Jamil, een Rohingya, die vertelde later bij Al Jazeera... dat ook Birmeese regeringstroepen meededen aan het geweld. On Monday afternoon, de police Monday afternoon, massacre border guards and police arrived. Hedig ze daar niet naar mij in filtruipt Nee, daar komt de rivier in. Ja, zijn dorp werd omsingeld. omsingeld alle dorpouders die werden gearresteerd. Bange dorpsbewoners die, die vluchten weg. Sommigen werden neergeschoten en anderen die probeerden te vluchten via de rivieren, die verdronken. Hij vertelt dat er zeker 30 doden vielen. Time Magazine heeft deze week een verhaal over de stad Sitwe. Ook in dat gebied. Dat Rohingya die niet zijn gevlucht toen de tijd. daar nog onder erbarmelijke omstandigheden leven in een ghetto. En diezelfde beschrijving die kreeg ik van de Britse journalist Joshua Carroll. Hij was onlangs in Sitwe. You have the downtown and um, built-up areas that way. You have a place called Ong Mingala, which is essentially a Muslim ghetto. It's a very small area of land surrounded by armed guards and barbed wire checkpoints. 4.000 nou, moslims zitten vast in een, in een wijk in het midden van die stad. Helemaal omsingeld door prikkeldraad, door vijandige eh, boeddhistische extremisten... en veiligheidstroepen. Dus Carol. Moeten ze nu ook echt, net als in 2012, vrezen voor hun leven? Nou, anderhalf jaar geleden was de situatie al veel gewelddadiger. Volgens mensenrechtenorganisaties leek het toen wel een etnische zuivering... Maar vorige maand laaide het geweld weer op. Er werd eerst een politieman door Rohingya's vermoord. Dat was zo'n 100 kilometer van de stad Sitwe. En vervolgens namen collega's van de politieman... Uh, en de Boeddhistische extremisten die namen wraak. Uh, daarbij kwamen volgens de VN zeker 40 moslims om het leven. En journalist Joshua Carroll die merkte dat veel Rohingya's... nu bang zijn voor meer geweld. lot veel mensen die ik heb gesproken... als ze de informatie van Mongdor en als ze de raam heard dat er meer attacks in Sitwe dat kan ze om de financiële commitment te hun huis Volgens Kerel is de angst zo groot dat ze al hun geld bij elkaar schrapen om zodoende uh, bewakers daar om te kunnen kopen, zodat ze dat ghetto kunnen ontvluchten en vervoer kunnen regelen naar een van de interne vluchtelingenkampen daar in het gebied. Nou, vertelde je net uh, dat uh, de, de Burmeese politie dus betrokken was bij die moordpartij in januari. maar... Um, aan de andere kant horen we de, juiste, de laatste tijd juist berichtgeving... dat de regering heel erg goed bezig is met hervormingen. Hoe, hoe zit dat? Nou, ja, het eerste wat de regering deed toen dit uh, nieuws naar buiten kwam... dat was ontkennen dat er überhaupt iets was gebeurd. Die politieagent zeiden ze, ja, die was inderdaad vermoord door de Rohingya's... Mm -hmm. En verder niks aan de hand. Maar onder de diplomatieke druk heeft de regering dan toch een onderzoekscommissie gestuurd. Maar David Madison, hij is de Burma-deskundige van Human Rights Watch, die is daarvan niet onder de indruk, zolang media en internationale organisaties stelselmatig buiten dat gebied worden gehouden. Het is de verantwoordelijkheid van de regering om access to foreign and domestic media. en internationale research-NGO's. om actually get te bepalen en te bepalen wat gebeurt. En de regering is niet dat. En het is niet helpt door hun blanket Ja, Op deze manier, zegt Madison, kan niet onafhankelijk worden vastgesteld. wat er is gebeurd, wie er verantwoordelijk is. En wat ook niet helpt, is dat de regering nog steeds keihard blijft ontkennen. En wordt er genoeg druk uitgeoefend van de Westerse landen. op de Burmeese regering, zodat de onderste steen toch boven komt? Nou, David Madison van, van Human Rights Watch heeft bijvoorbeeld. dat de Amerikaanse ambassadeur heel goed zijn best doet. Uh, om de regering, bijvoorbeeld, de Burmeese regering, zover te krijgen. dat toch onafhankelijke deskundigen daar worden toegelaten. En nou, was er deze week ook een EU-delegatie. Burma bezocht. Maar daar heeft Madison geen goed woord voor over. Brussels is really not helping. I mean, they're very weak. the government's hands. Ja, de houding van Brussel is zwak. Hè? Hij is, uh, uh, en daardoor wordt de, de Burmeese regering wordt in de kaart gespeeld. Dat zegt deze deskundige van Human Rights Watch. Nou, zijn organisatie gaf vandaag een persconferentie in de Burmeese hoofdstad Rangoon. Onder andere om de regering en alle politieke spelers in Burma te waarschuwen... dat die haat nu tegen de Rohingyas... dat hij een alarmerend niveau heeft bereikt. En dat, zegt hij, kan de fragiele hervormingen... in het land ernstig ondermijnen. En dan Kosovo. Ja, want in de hoofdstad van Kosovo, Pristina... zijn studenten al ruim een week massaal aan het demonstreren. Uh, ook op dit moment uh, wordt er gedemonstreerd. En die studenten die zijn ontzettend boos... vanwege fraudepraktijken die het bedrog... van ex-hoogleraar ex Diederik Stapel doen verbleken. Groot nieuws dus in Kosovo. In de tijd dat deze zotmechingen zijn, is deze student die de student kan blokkeren in het rector van de universiteit, Hassan Pristina. De studenten zijn vooral boos op de rector van de universiteit, op Ibrahim Kashi. Hij en tientallen docenten die zouden gesjoemeld hebben... met de publicatie van hun promotieonderzoeken. En ze hebben hun artikelen geplaatst in buitenlandse wetens, wetenschapstijdschriften... die helemaal niet bestaan. Hmm. En de vraag is nu of ze überhaupt hun titels wel verdiend hebben... en of die docenten les mogen geven op de universiteit. Onze correspondent in Kosovo, Stefan van Dijk... Die merkt dat de protesten voor het rectoraat steeds heviger worden. Vorige week begonnen de protesten met ja, 25 studenten. Uh, inmiddels is dat nu een week verder dan wel tegen de duizend En ook andere maatschappelijke organisaties hebben zich aangesloten. Een heel uh, ludiek statement is een bordje om het uh, hoofd van het standbeeld van de naamgever van de universiteit. En daar zat op, uh, ik smelte uh, het geld om, om jullie te laten studeren. Maar jullie smelten uh, het studeren om alleen maar voor het geld. Inmiddels uh, hebben ze al een paar dagen geprobeerd om het rechter te bezetten. Steeds wordt dat natuurlijk tegengehouden. De politie uh, kwam eerst de raad te pas en nu ook de ME. En dat gaat er af en toe stevig aan toe. En dat wordt bevestigd door deze studenten. Zij zeggen op het televisiejournaal dat demonstranten gewond raken door het politiegeweld en dat sommige medische hulp nodig hebben. En vandaag wordt er in het Kosovaarse parlement over dit protest gepraat en de minister van Onder heeft de universiteit opgeroepen om snel met een oplossing te komen. De eis van de studenten is duidelijk, die rector die moet weg. Hij is verantwoordelijk voor deze Jan Boel. En alle docenten moeten bewijzen dat, je, dat ze wel netjes gepromoveerd zijn. Maar rector Garci, die weigert op te stappen. Hij belooft nu een, uh, dat een interne commissie de wantoestanden zal onderzoeken. Willem Frank den Oud, dankjewel. Droom, droom, droom, droom. Marvin Gaye, met I heard it through the Gate. Ja, zo is het beter. The Great Find was het eerst cadeau gedaan aan Smokey Robinson en The Miracles. Maar eh, nou, Motown, het platenlabel, zag er niet in. En toen moest Marvin Gaye het gaan zingen. En die deed het veel steviger. En dit nummer kwam uit 1906. En nee, in oktober 1968 is het uitgebracht. Sorry. De journalist Michiel Driebergen hier nog steeds in de studio. Net terug uit Oekraïne. Wat doet, wat doet het meisje daar trouwens hier dat hij hier rondhangt? Dat Is jouw dochtertje? Ja, ze moest eigenlijk naar school. Maar ze. Ze had geen zin, dus dan houden we lekker thuis. En ze had papa gemist. Ze moet eigenlijk naar school. Eigenlijk hmm. wel, ja. Hmm. Hmm. Hoe heet ze? ze is ziek officieel. Oh, ja, ze houdt wel heel stil. Isabel dat is wel heet ze, Isabel. Isabel, dag Isabel. Papa is bijna klaar over drie minuten. Gisteren, uh, Michiel, riep het Europees parlement uh, de Europese landen op... om de diplomatieke druk te verhogen op Kiev. Daar hadden we het net over. En ze willen dat de Oekraïners die demonstranten gedood of mishandeld hebben... niet langer naar de EU mogen reizen. Gaat, gaat dit helpen? Ja, kijk, ik denk altijd van Poetin... die smijt gewoon met geld als het om Oekraïne gaat. En, en Europa uh, heeft altijd van dit soort... ja, je denkt van... dan moeten ze eerst maar eens aantonen wie die, wie die mensen zijn. Die, want dat zijn dus vaak... dat zijn dus niet, niet officiële politieagenten vaak. Nee, dat zijn dat, vaak niet zijn ja, rare knokploegen, onduidelijke of? mensen. Lid van knokploegen. En niemand weet wie hun opdrachten geeft. Uh, en dat maakt het lastig. Het, het, het diplomatieke spel is nu aan de gang. Dus gisteren waren de Europeanen er. En vandaag de Amerikanen. En morgen gaat... Janukovic naar Sochi. Nou ja, daar gaat hij natuurlijk ook met Poetin praten over hoe het verder moet. Uh, ja, uh, Poetin speelt een powerplay. Wat en... zou Poetin hem adviseren, denk je? glazen uh, <laughs> wol, Ik denk, Poetin heeft gezegd dat hij afwacht wie de nieuwe premier wordt. Uh, en dat wordt heel erg belangrijk voor die bail-out van 15 miljard... waarvan al 2 miljard was overgemaakt naar Oekraïne... die dit jaar de Oekraïnse economie eigenlijk zou moeten redden. Dus Poetin kijkt naar wie de nieuwe premier wordt. Maar Europa heeft ook al gezegd en Amerika heeft gezegd... van wij kijken ook naar wie de nieuwe regering wordt. Dus komende week, volgende week wordt ook spannend. Uh, wat wordt, hoe komt de nieuwe regering eruit te zien? Maar ik heb het idee dat Janukovic geen idee heeft... hoe hij al die grootmachten van links en van rechts uh, tevreden moet stellen. Hassan Kucuc, uh, jij was dit hier, hier om te reageren op de plannen van minister Asscher... Asscher om toezicht te houden op uh, internaten, onder andere moskee-internaten... Nee. om dat te verscherpen zelfs. Je hebt er vroeger op gezeten op zo'n internaat. Zou je je kinderen daar naartoe sturen? Op, ik zelf niet, ik heb daar geen behoefte aan. Ik ben goed opgeleid, mijn vrouw ook. We hebben voldoende kennis over islam. Dus het dus... gaat alleen maar over mensen die niet goed zijn opgeleid... die daar hun kinderen naartoe moeten sturen? O onder andere, niet alleen. Maar ik zelf heb daar geen behoefte aan, mijn vrouw ook niet... En ik, kijk, internaten, je hebt verschillende internaten. Je hebt internaten die, die het doel hebben om, uh, om mensen uh, tot uh, imam op te leiden. Mm -hmm. En je hebt uh, internaten die gewoon uh, bepaalde kinderen... gewoon een beetje kennis over islam willen bijbrengen. Uh, en, en een beetje opvoeding willen bijbrengen. Dus je moet dat onderscheid wel kunnen maken. Het is niet, uh, de internaten is niet eens hetzelfde. Dus niet alle scholen in Nederland zijn hetzelfde. Maar jij moest discipline leren daar, maar jij hebt nu genoeg uh, kaas daarvan gegeten... zodat je weet hoe je je eigen kinderen moet disciplineren. Ja, ja. Kijk, bijvoorbeeld een hele belangrijke aspect was... Uh, wat ik heb eigenlijk... Uh, ik was duurzamer gaan leven, milieuvriendelijker. Ik ging niks verspillen. Leer je dat ook daar? Ja, zeker. Dat is wow. zeker. Ja, zeker. En uh, je eigen bed opmaken, schoonmaken, geen water verspillen. Volgens mij moet ik er ook niet toe. En, en, en uh, milieuvriendelijk zijn... Dat soort dingen dat kreeg je gewoon bij. En ook heel respect voor ouderen en naar anderen. Dat, dat Dank jullie wel ik dat jullie hier waren. Michiel Driebergen en Hassan Kucuc. We gaan verder met de Nieuwsbv zometeen. En wie ons in de tussentijd wil blijven volgen... die kan terecht op Twitter, at E-matching. Dating alleen voor hoger opgeleiden. Durft u het ook aan? In een wereld zonder verzekeringen... zou er veel minder geld in de Nederlandse economie worden gestopt.